6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Stoffelijk overschot wassenaar van vermiste jongen. Kritiek op kabinetsplannen kinderopvang. En pijnlijke blunder bij Begraafplaats Klundert. <totstuk>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 kabinet moet alternatieven bekijken die minder ver gaan. De politie heeft twee mannen opgepakt voor de schietpartij bij metrostation Slinge in Rotterdam. Daarbij raakte vorige week woensdag een 21-jarige inwoner van de stad gewond. Metrostation werd urenlang afgesloten voor technisch onderzoek. Een van de verdachten is een man van 33 uit Rotterdam en de andere is een dakloze man van 25.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 Aanleiding voor het non-tolerance-beleid is de aanval van gisteren op een Bali-medewerker. Een man was zonder afspraak naar het stadhuis gekomen in Almelo... en sloeg daar de ambtenaar op het hoofd. Op een begraafplaats in Klundert, in Noord-Brabant... zijn dubbelgraven ruim 40 jaar door grafdelvers niet diep genoeg gemaakt. Daardoor kunnen familieleden niet in het dubbelgraf worden bijgezet... tenzij de resten die al in het graf liggen dieper worden herbegraven. De fout kwam vorig jaar aan het licht. Pas begonnen Grafdelver ontdekte bij het voorbereiden van de begrafenis... dat een kist te dicht aan de oppervlakte lag. Na onderzoek bleek dat het op de begraafplaats in Klunert... in 90 gevallen verkeerd is gegaan. De gemeente vindt de fout bijzonder pijnlijk... en sluit niet uit dat er bijzettingen zijn geweest... die niet aan de wettelijke eisen voldeden. De menselijke resten die vorige maand geleden werden gevonden in een natuurgebied bij Wannaperveen in Noord-Overijssel zijn van een man die drie jaar geleden was verdwenen. Het zijn de stoffelijke resten van de Steenwijker Halil Errol. Hij blijkt door geweld om het leven te zijn gekomen. Errol verdween in februari 2010 na een bezoek aan zijn ex-vrouw in Steenwijk. Ze werd destijds met nog een verdachte aangehouden, maar wegens gebrek aan bewijs weer vrijgelaten. Het OM loopt nu een beloning uit van 15.000 euro voor de gouden tip die leidt naar de dader.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 Volgens de politie was de zelfgemaakte bom een tamelijk amateuristische constructie. Het is niet duidelijk of de bom ook daadwerkelijk schade had kunnen aanrichten. Een Turkse studente is onthoofd tijdens een ongeluk met karten. De vrouw had haar veiligheidsriem niet om haar middel vastgemaakt, maar om haar nek. Toen ze uit de bocht vloog kwam haar lichaam los van het wagentje, maar zat ze nog met haar nek aan de riem vast. Door het gewicht van de kart werd de Turkse onthoofd.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 A ah, de BVK-informatie. 160 kilometer fietsen nog op de A12 Arnhem Den Haag. 7 kilometer verknopen het oude Rijn. Vanuit Utrecht op de A27 naar Breda voor de brug Gorkum 9 kilometer. Er staat een auto stil op de A50 Os Arnhem bij Renkum. 2 kilometer. De rechte rijstok is dicht. En op de A50 Arnhem Os verknopen het Ewijk. 9 kilometer. Uw wagenpark is al elektrisch. Uw personeel werkt steeds vaker thuis.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 Het NOS Radio 1 Journal. Met Tim Overdijk. 7 over 6. Goedenavond. Achtergestelde obligaties, participatiecertificaten. Financiële producten waar we veel over gehoord hebben sinds de nationalisatie van SNS-reaal. Wie kocht dit soort producten? Hoe kon je zo dom zijn? Zeggen we nu. Lekker makkelijk met die bekende kennis van nu. Straks het verhaal van mevrouw Bottenheft en haar 20.000 euro. We beginnen in Wassenaar. De politie heeft daar vanmorgen een lichaam gevonden. Het gaat inderdaad om de 13-jarige NS Aurach, die sinds gisteravond werd vermist. In Wassenaar, Joris van der Kerkhof. De bevestigingen dus gekomen. Ja, ze hebben er lang onderzoek naar gedaan, maar je kunt je ook voorstellen dat eh, misschien eh, in het begin van de dag toen het lichaam gevonden werd al op zijn minste suggestie was dat het om NS ging, maar hij moest officieel geïdentificeerd worden. Dat doe je niet eh, hier in het bos, dat moet dan op een andere plek gebeuren. Dus daarom was het wat dat betreft wat langer wachten op het officiële bericht dat hij het was. Weten we inmiddels ook iets meer over de omstandigheden? In het bericht van de politie wordt aangegeven dat een misdrijf niet kan worden uitgesloten, maar ook niet zeker is. Dus daar kun je alle kanten mee op. Hij kan het zelf gedaan hebben, hij kan ook vermoord zijn. Wat gebeurt er nu nog op de plek bij het bos? Nou, net twee minuten geleden is uh, de kruising uh, of, van de weg naar, naar Katwijken en Wassenaar en, en, en de andere weken die hier zijn, die is weer vrijgegeven. De auto's kunnen weer alle kanten op. De hekken uh, die staan uh, nog klaar om opgehaald te worden door de politie, maar de rest van de politie is uh, inmiddels uh, verdwenen. Die hebben hier de hele dag samen met het... Uh, onderzoeksinstituut, onderzoek gedaan... naar de plek op dat kleine bosje waar het lichaam gevonden is. Gisteravond is dat onderzoek begonnen... toen gisteravond duidelijk was dat de jongen vermist werd. Zijn fiets is hier toen gevonden. En op de plek waar de fiets gevonden is... is nou ja, ongeveer twaalf uur later is het, is het lichaam gevonden. Hoe uiteindelijk NS om het leven is gekomen... als daar ooit duidelijkheid over komt... dan zal dat in ieder geval niet vanavond zijn, maar komt dat pas later. Joris van de Kerkhof in Wassenaar, dankjewel. Een opmerkelijk incident in Madrid in de kathedraal van Almudena... in het centrum van de stad... is een verdacht pakketje gevonden onder het spreekgestoelte. Het projectiel dat leek op een explosief is inmiddels onschadelijk gemaakt. In Madrid, onze correspondent Jessica van Spengen. Jessica, een mogelijke bom in een kerk, dat moet even schrikken zijn geweest. Dat moet het zeker zijn geweest. Uh, een van de geestelijke die een uh, ronde door de kerk liep... die heeft deze losliggende zak gevonden. Het zou gaan om een vuilniszak. Uh, in een van de biechtstoelen, zoals je die veel hebt in deze grote kathedrale. En die heeft toen de politie gebeld. De explosieve opruimingsdienst is er toen bijgekomen. De geestelijke van de kerk zou zelf het pakket naar buiten hebben gedragen. Uh, maar de EOD heeft het uh, meegenomen en gaat het verder onderzoeken. Enig idee wie of wat hierachter zit? Dat is de grote vraag nog. De nationale politie, de afdeling explosieve opruimingsdienst, dus, heeft het pakket meegenomen. Die gaan kijken wat er nou precies in zat. In ieder geval is al duidelijk dat, het, dat er 200 gram poeder in zat. Een kilo spijkers. Die zouden dan moeten dienen als granaatscherven. Er zat een wekker in om de boel dan op te blazen... om het tot explosie te brengen. En zo'n klein gastankje wat je meeneemt om te kamperen... Ja, dat lijkt toch een beetje op een onprofessioneel ding... Maar goed, wellicht vinden ze er een boodschap bij. Ja. Het is nu nog niet bekendgemaakt in ieder geval. Ik heb hem niet meteen op een netvloes, deze kathedraal van Almudena. Wat kun je ons daarover vertellen? Is dit een toeristische trekpleister bijvoorbeeld? De mensen die Madrid hebben bezocht, hebben waarschijnlijk wel op het netvlies. Het is een bekende kathedraal in het centrum van Madrid. Um, het is de kathedraal naast het Palacio Real, dus het Koninklijk Paleis. En als je een tour door Madrid maakt te voet, nou, dan moet je deze zeker even bezoeken. Het is een plek waar veel mensen langs gaan. Op de trappen van de kathedraal zitten altijd veel mensen even in de zon die daar prachtig schijnt. Um, vanmiddag moesten de bezoekers wel even hals over kop de kathedraal uit natuurlijk toen uh, dit uh, pakket gevonden was... De kathedraal is een tijdje afgesloten geweest, maar nu is die weer open tot vanavond laat. Als gevolg van het projectiel een explosief wat in ieder geval onschadelijk is gemaakt op tijd. Dank u wel, Jessica van Sprenging. De nationalisatie van SNS Real zorgt voor veel onrust en voor persoonlijk leed. Sommige klanten krijgen hun geld terug door toezeggingen van de minister. Anderen hebben het nakijken, zoals mensen met achtergestelde obligaties of met zogenoemde participatiecertificaten. Financiële producten die populair waren, maar ook erg ingewikkeld. Veel mensen hebben geen idee waar ze in de tijd hun handtekening onder hebben gezet. En die bottenhef slaat er slecht van. Ze wacht op ruim 20.000 euro, maar ze is bang dat ze daarna kan fluiten. Dit is de brief, hè? Ja, dit is de brief. Even mijn bril opzetten, want anders kan ik echt niet lezen. Beste mevrouw Bottenheft-Zauer. U heeft sns partificatie Deze zijn uitgegeven in juni 2003, 5 16 rente. Dat is best veel. Ja. Zoals u ongetwijfeld via de media heeft vernomen... heeft de minister van Financiën besloten om SNS-reaal te nationaliseren... Het is een beetje mijn kelo van de emoties. Het ministerie van Financiën heeft daarbij besloten om achtergestelde obligaties. Wat zijn nou achtergestelde obligaties? Oh, daar bent u al de weg kwijt. Ja. Toen u deze brief kreeg van SNS. dinsdag. toen dacht u heel naïef. Hey. Ik krijg mijn centjes binnen. Ja, echt waar. Dat maar was... de boodschap was wat harder. Ja, dat was een gemene boodschap. Want vervolgens schrijft SNS... de sns participatiecertificaten dat zijn die 5,16 dingen, hè? Ja. vallen hier ook onder. In deze brief leest u wat dat voor u betekent. Ja. Ik kreeg een klap in mijn gezicht. Ik ben een janken uitgebuiken. Ik heb twee dagen lopen huilen. Want u bent hier bijna tien jaar mee bezig geweest. Ja. Tien jaar stonden ze vast. En had u tien jaar geleden een idee waar u aan begon? Nee, u dacht gewoon, leuk, 5,16 rente, dat doen we. Ja, ik denk, dan heb ik straks een leuk centje. Ja, u heeft natuurlijk in 2003 gedacht, oké, okay, 2013, dan ben ik 73. Dat is een mooi moment. Dan kan ik wat X's gebruiken, ja. Wat had u ermee willen doen, ja, eigenlijk? Mijn bank die was helemaal in elkaar gestort... Dus er moet een nieuw bank komen. Nieuwe ah, bank. die bank. Ik dacht even die aan een andere bank. bank. Ja. Gek, hè? Ja. een zitbank. Een zitbank. Ja, en eh, ik zou graag zo'n 45 kilometer autootje hebben. Het is tien jaar geleden. Weet u nog of iemand toen tegen u heeft gezegd... dit is een product met een bepaald risico? Nee, dat heeft niemand gezegd. Dat weet u zeker? Dat weet ik zeker. Ik ben erin geluisterd. Want ik zit nog steeds met die achtergestelde obligaties of wat dat dan ook zijn. Wat zijn dat in hemelsnaam voor ja, dingen? wat zijn dat voor dingen? Nou, vermoed ik, omdat ze vaststonden, dat ze dan achtergesteld... Uh, dat denk ik dan maar. Ja, u bent zelf ook een beetje achtergesteld nu, hè? Nou, ik ben behoorlijk achtergesteld. Ik maak er maar een flauw grapje over. Ja, dat geeft niks, want dat doe ik zelf ook. U heeft die brief, zo goed en zo kwaad als het ging, ontcijferd, hè? Ja. Daarna heeft u met SNS gebeld, geloof ik, ja, hè? Ja, die heb ik helemaal verrot verrotgescholden. Ja, wie had u aan de lijn? Ja, zo'n telefoniste. Uh, die kan er ook niks aan doen. Die kan er ook niks aan Heb ik ook later gezegd. Ik heb mijn excuus aangeboden. Ik zeg, ik weet wel dat jullie er niks aan kunnen doen. Maar het zijn die grote bazen die dat... Uh... Ik heb zit jank aan de telefoon, hoor. Nu heeft minister Dijsselbloem van Financiën... Ja. Die kent u, hè? Ja. Gezegd, mensen met die zogeheten participatiecertificaten... die moeten schadeloos worden gesteld. Hij zegt, ik heb de indruk dat deze mensen op het verkeerde been zijn gezet. Misschien zelfs misleid. Biedt dat troost dat hij dat zegt? Echt niet. In de eerste plaats gaat dat eindeloos duren. En dan heb ik er niks meer aan, want dan leg ik in mijn kiesie. Ik wil gewoon mijn geld waar ik recht op heb. En dan moeten ze met hun tengels eraf blijven. Ik kan heel veel hebben. Maar dit was te veel. Over de grens. Over de grens, ja. Over de edge. Normaal ben ik heel optimistisch overal over... En, uh... Ik heb echt best wel plezier in mijn leven, maar nu niet meer. Het is weg, het is op. Mevrouw Bottenheft en Louis Dekker zat bij haar op de bank. Gamers horen het gonsen op het internet, Er komt de Playstation 4 aan. Waarom dat nou zo spannend is, dat hoort u zo. Is het ooit nog wat geworden in negatieve zin, de files op de Nederlandse wegen, kersquads. Ja, het is uiteindelijk 160 kilometer geworden, Tim. Maar het verhaal van deze avondspits, dat ontbreekt geheel. Het is allemaal zo dagelijks als maar zijn kan. Allemaal gewoon werkverkeer Langs de file op de A27, Utrecht-Breda, voor de brug Gorkum, 9 kilometer. En er staat nu een auto stil op de A50 Os richting Arnhem-Berenkum. Dat zorgt voor 2 kilometer file. En dan stond al file op de A50 van Arnhem naar Os, bij Knoopend Eewijken, 9 kilometer. Met nog precies een jaar te gaan... tot de Olympische Winterspelen in het Russische Sochi... lijkt er nogal wat mis te zijn. President Poetin, die een bezoek bracht aan het Olympisch Complex... stuurde vandaag een official van het Russisch Olympisch Comité de Laan uit. In Moskou, correspondent David-Jan Godfra. Wat had hij fout gedaan, deze man? Nou, allereerst even, het gaat om een man die luistert naar de naam Ahmed Bilalov... en die, uh, die is, of die was dus, uh, vicevoorzitter van het Russisch Olympisch Comité. Dus niet zomaar een functionaris. Nou, in die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor de bouw van stadions en zo in, in, in Sochi. En je zei het al, Poetin was daar gisteren op bezoek... en die heeft met eigen ogen gezien dat de skischans nog niet klaar was... terwijl dat eigenlijk anderhalf jaar geleden al het geval had moeten zijn. En bovendien valt die schans ook nog eens zeven keer zo duur uit... Uh, als was gepland. En ja, Poetin die wilde gewoon een voorbeeld stellen... want die spelen, die spelen zijn zijn prestigeproject... en dus moet het straks in februari 2014 allemaal wel kloppen. Hij was niet, uh, niet geamuseerd dus, de president? Nee, hij was woedend. We hebben allemaal op televisie kunnen zien... hoe die uh, officiële functionarissen daar in Sochi uh, de mantel uitveegde uh, ondervroeg en er uiteindelijk dus achter kwam dat deze vicevoorzitter van het Olympisch Comité de verantwoordelijke was... Dus de schans voor ski springen is niet af. Ook al veel te duur ligt de rest wel goed op schema. Nee, maar dat, dat hoeft op zich niet zoveel te betekenen hoor. Ook in, in Peking, in Athene bijvoorbeeld, kwam het allemaal op het laatste moment. En ik twijfel er geen seconde aan dat, dat alles over een jaar klaar is. Tegen welke prijs, dat is een andere vraag. Er zijn nu al berichten over uitbuiting van bouwvakkers die tegen veel te lage lonen werken aan al die projecten die nog, die nog af moeten. Maar ja, hoe dan ook, volgens de organisatie is, is bijna driekwart van al het werk gedaan. Van de dertien sportfaciliteiten, de stadions, de skipistes, uh, is de helft. Klaar. Er zal hard doorgewerkt moeten worden, maar dat komt wel voor elkaar, denk ik. En dat was het natuurlijk een keihard uh, gesloten begrotingsbudget, afgesproken naar het IOC. <laughs> Van zoveel gaat het kosten en geen cent meer. Hoe was, hoeveel was dat mm -hmm. en hoeveel gaat het nu kosten, denk je? Nou, de, de kosten zijn overschreden en niet zo'n klein beetje ook. Dat is altijd het geval bij Aldoche, al dit soort evenementen. De kosten voor Sochi worden nu geschat op maar liefst 37 miljard euro. En dat is vijf keer zoveel als de eerste schattingen. En om je nog een, een beetje meer een idee te geven... de Olympische Zomerspelen in Londen die hebben ongeveer de helft gekost. En de vorige Winterspelen in Vancouver die kosten nog geen 2 miljard. Dus het is echt heel erg veel geld. En om het nog gekker te maken, vicepremier Kozak... Die loopt gisteren niet uit dat de kosten nog verder zullen, zullen oplopen. Nou, dan moet je wel bij bedenken dat in Sochi... bijna alles vanaf de grond moest worden opgebouwd. Dus stadions, wegen, spoorlijnen, energievoorziening en wat dan niet. En een heel groot probleem daarbij is geweest... dat er enorme sommen geld zijn verdwenen... omdat de Russische maffia zich op, op Sochi heeft gestort... en daar ongelooflijk veel geld aan heeft verdiend. Daar komen nog heel veel leuke verhalen aan voor je, David-Jan. Iets anders, we hebben Marco Vroef even naar het weer laten kijken in Sochi... Het is dus februari en het schijnt er vandaag daar 19 graden te zijn geweest, boven nul. Ja, Sochi is eigenlijk een hele gekke plek voor winterspelen. Want het ligt aan de Zwarte Zee. En daar heb je een klimaat, ja, zeg maar als aan de Spaanse Costa. Uh, dat het in de stad nu dus 19 graden is, dat is niet zo gek. En ook niet zo erg. Omdat uh, in de stad zelf alleen de halssporten worden gehouden. Hè? Dus ijshockey, schaatsen, kunstschaatsen en zo. En uh, ja, daar kun je de temperatuur natuurlijk regelen. Voor alle buitensporten geldt hè, het skiën uh, voornamelijk. Geldt dat je de bergen in moet. Nou, die beginnen direct achter Sochi, als je het binnenland ingaat, het voorgebergte van de Caucasus. En daar kunnen ze, zoals bijna nergens, niet garanderen... dat er volgend jaar sneeuw ligt. Maar er zijn mogelijkheden genoeg om dat te, re om dat te regelen met kunstsneeuw... als er geen sneeuw zou zijn. Uh, ze zijn zelfs al een paar jaar bezig om sneeuw op te sparen... Voordat het geval, voor, voor het geval de nood aan de man komt. Mag wat kosten, maar het komt allemaal goed over een jaar. Dat denk ik wel. David goed vraag in Moskou dank je wel. Na zeven jaar lijkt Sony met een opvolger voor de Playstation 3 te komen. De hele gamers-community op internet is razend benieuwd naar dat nieuwe apparaat. Net als Florian Holtkamp, redacteur van Power Unlimited. Het grootste game-tijdschrift van Nederland. Verslaggever Roepal ging bij hem op bezoek. Hey gamers. Hey guys, welcome back to Inside Indie. It's Friday. Een yeah. Playstation 4. is a new Playstation. It's a de Playstation. It's Playstation 4. a Playstation 4. I have some details about the new Playstation. February 20th. Viables rumores. Finally. Heel internet staat vol nu met mensen die denken te weten wat er wordt aangekondigd. Finally I have your attention. Wat gaat er gebeuren? Dus zoiets is veel slimmer dan vanuit het niets, 20 februari, en ze zeggen hier is de PlayStation 4. Het is een hype bouwen. Daar zijn de consolemakers ontzettend goed in. The source says the console's codename is Orbis, which is Latin for ring, orbit or circle. De PlayStation 3 is er nu uh, 7 jaar. Dus laten we zeggen dat we over een jaar inderdaad aan de nieuwe PlayStation zitten. Daar zijn we ook echt wel aan toe, inderdaad, dan na, na 7, 8 jaar. Niet zozeer op de, op de games die erop uitkomen. Er komen nog steeds fantastische games ook dit jaar uit. Het is meer de hardware die een beetje achter ligt nu. Als je het vergelijkt met de PC... De PC die staat nu echt een stuk hoger dan de huidige consoles. Dus de consoles die moeten meekomen, want anders dan staat de ontwikkeling van games staat ook stil. XX Liverpool GPU. De uh, GPU is actually a AMD South Island or radio GPU. En a Blu-ray drive. In other words, way more than any modern TV can handle. Op de PC zijn 3D games, die lopen echt in full HD. En dat kunnen de consoles gewoon niet aan. Dus we hebben echt krachtigere hardware nodig nu voor de nieuwe games. Onder andere om jouw gigantische televisie nog een beetje van scherp beeld te voorzien. Nou, dat, dat... Want hoe groot is die? Uh, 159 centimeter diagonaal en het is een 3D-televisie. games zien er echt fantastisch op uit, inderdaad. Dus uh, ik, ik kan niet wachten tot ik nieuwe hardware erop kan aanzetten. To coincide with a next-gen console. Ander gerucht: er komt een nieuwe Xbox, de Xbox 720. Het is een beetje spannend wie er het eerst mee zou komen. Ja. Hoe zit dat? Microsoft die houdt zijn mond nog dicht. In begin juni is de E3, en dat is de grootste gameburst ter wereld... die uh, wordt in uh, Los Angeles gehouden, dat Microsoft hem daar gaat laten zien. Sony die, die is denk ik heel erg uh, benieuwd wat Microsoft gaat doen. En Microsoft is heel erg benieuwd wat Sony gaat doen. En het voordeel van eerder op de markt zijn... is dat natuurlijk je eerder je markt kan aanboren. Van jongens, hè, er is een nieuwe console. Aan de andere kant is het een nadeel omdat je dus niet weet wat de rest gaat doen. Dus je kan nu met een nieuwe Xbox komen. Maar stel nou, Sony die gaat er volgend jaar zwaar overheen... Ja, dan staat Microsoft daar met een Xbox die eigenlijk niet zo tof is als de concurrent. Want de ontwikkeltijd is 5 tot 7 jaar, dus Zeker. zo lang moet je het uh, commercieel zien uit te zingen. Ja, absoluut. Ja, het duurt echt jaren inderdaad om zo'n um, zo console te ontwikkelen. En games ook, hoor, tegenwoordig. And here we are. Wow. I can't wait. Beleza, Guilherme, gimme naar de De smartphones en de tablets, die gaan als een speer. En de hardware daarin gaat veel sneller als de PC en de console hardware. Dus je komt op een gegeven moment op het punt dat je tablet krachtiger is... ...als je huidige console. Stel je voor dat dit de laatste console is. Dat is een nachtmerrie voor jou. Nee, want de hardcore gamers... ...die willen gewoon een controller in hun hand... ...en op een oversized televisie... ...hun games spelen. En yeah, ja, keep in mind that these are rumors for now. Inshallah, zal wel jammer because... Like the sound of it so far? Thanks for watching. Nieuws uit de wereld die u, net als ik, misschien helemaal niet begrijpt. De Europese Unie krijgt vrijwel zeker een krappere zevenjarenbegroting. We hebben het dan nog altijd over een kleine duizend miljard euro. Dat is zeer naar de zin van Mark Rutte... die zometeen in Brussel met zijn Europese collega's aan tafel gaat. Tijdens de top moet de premier nog wel vechten voor het behoud... van de Nederlandse jaarlijkse korting van 1 miljard euro... op de Europese afdrachten. Bovendien gaat het meeste Europese geld nog altijd naar landbouw. Correspondent Tijn Sardé legt uit hoe het zit...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 Tijn de En die zit erbij. En het wordt vast een latertje vanavond in Brussel. Op onze website nws.nl wordt een weblog bijgehouden. Speciaal voor deze bijeenkomst. Het laatste bericht. Uh, de eerste vergadering is weer verlaat. Gaat nu waarschijnlijk pas om half negen beginnen. En ook het bericht dat de Ierse premier. nu net pas is vertrokken vanuit de Dublin. om aan te schuiven bij die belangrijke begrotingsbesprekingen. Dat brengt ons in ieder geval bij het eind van dit NOS Radio 1 journaal Joost Eerman zit klaar in Kapellen en IJzer met avondspits. Joost, goedenavond. Goedenavond Tim, een half uurtje stellingmakerij staat inderdaad gereed voor u allen. En ook voor jou, winkeliers verdiepen zich helemaal niet goed in hun klanten. Dat, dat is wat ABN AMRO vandaag bekend maakt in hun detailhandelrapport Ken uw klant. En in een kwart van de gevallen worden klanten niet eens begroet als ze de winkel binnenlopen. Nog maar een kwart? Ja. Nog maar een kwart. Ja, nou die worden dus niet begroet. Kwart... Vind je het meevallen? Mijn ervaring, heb je een half uurtje? Ja, nou, dat is precies. Nou, daar ga ik naartoe. Dat vind ik leuk dat je te zeggen. Want eh, zij zeggen één op de vijf klachten wordt ook niet goed afgehandeld. Maar kijk ik inderdaad naar mijn eigen ervaringen. En koppel ik het ook eens aan vergelijkingen van mijn eigen ervaring in het buitenland. Ik weet niet of jij wel eens in Amerika een winkel bent binnengelopen. Jo, ik heb daar jarenlang gewoond. Dat, dat is pas service. Dat Service, ja, laten we het daar al helemaal aan. Inderdaad, Amerikaanse service, dat is er nog een heel ander heel van. Maar het, het, het simpelweg begroeten en het, het meedoen en een beetje meedenken met de klant, dat is ver te zoeken. En ik kom dan ook tot de slotsom uh, in in avondspits. Winkeliers in Nederland onderschatten het belang van service. Inderdaad, neem een voorbeeld aan Amerika, zou ik ook uh, met Tim willen zeggen. Met jij um, Joost? Oh, leuk. Nou, dat, je hebt je uitgesproken, Tim. Oh. Oeps, is, is voor mij de eerste in de 389 oh, spitsen dat wij een, een, een mening van, van, van Tim Overdijk hebben. Uh, wordt dit Luister. uitgezonden ook? Dit, dit wordt volgens mij live uitgezonden. Ik, ik, tenminste, ik dacht het wel. Uh, ga ik meestal vanuit Maar hartstikke goed. Tim, over die kist me eens. Luisteraars, Avondspits is bereikbaar op avondspitswnl. U kunt uw reactie ook doorbellen. Net als Tim, uh, geef uw mening. Eens of oneens. Winkeliers onderschatten het belang van service in Nederland. En uh, uw reactie kan op 0800 1121. Of hashtag eens, hashtag oneens. Tot zo meteen, na het nieuws.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 Wat kunnen ze hier nog aan doen? Ze heeft wel vermogen, maar dat vermogen zit in stenen. En de stenen kan je niet eten. Slim omgaan met spaargeld. Donderdag om half 8 in Meldpunt bij Max op Nederland 2. Radio 1, het NOS-journaal. Het stoffelijk overschot dat vanmorgen bij Wassenaar werd gevonden... is van de 13-jarige NS Auwag. De jongen werd sinds gisteravond vermist. De doodsoorzaak is nog niet duidelijk. Hij kwam gisteravond niet thuis na het rondbrengen van folders. Er werd meteen alarm geslagen en een Amber Alert verspreid. Vanmorgen werd een lichaam gevonden in een bos in Wassenaar. En uit het politieonderzoek is gebleken dat het lichaam inderdaad van de vermiste NS is.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 In Tunesië wordt morgen gestaakt uit protest tegen de moordaanslag op een oppositieleider. Gisteren werd de linkse oppositieleider Bellaïd doodgeschoten voor zijn huis in de hoofdstad Tunis. Die aanslag leidde tot grote verontwaardiging. In verschillende steden gingen mensen de straat op en er braken rellen uit. Ook vandaag is het op veel plaatsen in Tunesië onrustig. Dit waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Marco Verhoef. Er vallen nog steeds winterse buien en de temperatuur gaat ook flink omlaag. Op een enkele plek vriest het nu al en de temperatuur gaat nog verder zakken... zodat uiteindelijk in de loop van de nacht op veel plaatsen het licht vriest. Met die winterse buien is de kans op gladheid dus groot. Sowieso kan sneeuw of hagel blijven liggen, maar uiteraard kunnen ook natte weggedeelten bevriezen. Die kans op gladheid blijft groot tot en met ver in morgenochtend... want het kwik gaat morgen pas maar langzaam omhoog. Uiteindelijk worden het 2 tot 4 graden en enkele sneeuwbui blijft nog mogelijk... maar er is zeker ook ruimte voor de zon, zwakke tot matige uit noord tot noordoost. Zaterdag dan weinig verandering. De kans op neerslag is klein. De zon schijnt van tijd tot tijd. In de loop van zondag neemt de kans op winterse neerslag weer toe. En het blijft s nachts licht vriezen met overdag temperaturen net boven nul. ANWB ah, verkeersinformatie 60 kilometer verder nog. De drie langste files op de A12, Arnhem richting Den Haag. Bij Oude Rijn staat nog 5 kilometer. A27 Utrecht-Preda, langzaam rijden tussen Lexbond en de brug Gorkum over 9 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Os, tussen Renkum en het knooppunt Ewijk 7 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans... Winkeliers onderschatten het belang van service. Avondspits laat uw mening botsen in het debat van de dag en ik daag u uit. Bel WNO 0800 1121. Goedenavond volgens retail-expert Michel Koster van ABN AMRO... overschatten winkeliers het belang van de prijs. Winkeliers moeten zich veel meer richten op deskundig personeel. Het creëren van een prettige sfeer, een goed assortiment en een toereikende voorraad. Ja, eens, deskundig personeel. Meestal hangt er een ongeïnteresseerde puber tegen een rek kleding aan... met een doodse blik langs je heen, starend naar buiten. Wat jij eigenlijk kwam doen daar. Prettige sfeer. Vaak moet je erg je best doen om überhaupt een beetje fatsoenlijk en vriendelijk geholpen te worden in de winkel. Winkeliers beseffen niet dat de gouden eeuw voorbij is en er hard gevochten moet worden om de consument. Want ik hoef zijn winkel natuurlijk niet in te lopen. Het is geen plicht. Wij klanten willen verleid worden met, en daar is hij, klantvriendelijkheid. En die is ver te zoeken. Winkeliers onderschatten het belang van service. Bel WHO 0800 1121. Goedenavond, een half uurtje stellingmakerij. Hier althans, hebben we nog 21 minuten dankzij de lange crosstalk die ik had met Tim. Maar die is het hem eens. Dat vond ik leuk om te horen. Daarom stonden we er even bij stil. Winkeliers onderschatten het belang van service. Vandaag dus dat ABN AMRO rapport over... De klantvriendelijkheid van ons winkel, winkelend Nederland eigenlijk. De, de gaat ook over de detailhandel breed. We spreken hem zo, Michel Koster. En daarna ook Fijke Kats. Hij is specialist. Hij heeft een leuke website. Die kunt u ondertussen even aanklikken: www.houdenvanklanten.nl. Geef me uw ervaring. Wat, wat vindt u van als u de winkel inloopt, wordt u een beetje geholpen? Is het vriendelijk of juist niet? Waar ziet u de verschillen? Uh, geef me uw ervaring op 0800 1121 hier op Opinie Radio 1. Laatst was er overigens een peiling in de Telegraaf. De stelling was de horeca jaagt klanten weg. 83 van de mensen was het daarmee eens... met tranen, trekkende verhalen, kan ik u zeggen... van lauwe koffie, snouwende obers, geen verse zuurderange... en je reinste afzetterij. En een van de ondervraagden die zei heel typerend... Ik krijg maar zelden het gevoel dat de bediening blij is met mijn aanwezigheid. Kijk, zit u op die lijn, dan volgt u mijn stelling. We gaan kijken, de tweets komen binnen op hashtag eens, hashtag oneens. Edward Prins zegt, landvriendelijkheid is ver te zoeken. Cachiers bij de supermarkt hebben het vaak te druk met elkaar. En begroeten je niet. Richard, in het land waar gierig zijn gezien wordt als een deugd en mensen lachend. De oerlelijke Prius instappen is service niet van belang. Hij is ermee oneens en ik ga naar de eerste beller. Die zit op lijn 1 met Rines Lucas, heb ik het genoegen, uit Oosterhout. Goedenavond. Rinders. Goedenavond, Hai. meneer Eetmans. Ik ben het volkomen met de stelling eens. Uh, als je binnenkomt, dan uh, krijg je het gevoel... A, je bent verdwaald. En B, ach, dat die patiënten hebben wij niet nodig. Ik uh, kom regelmatig in België. Daar weet men wat dienstbaarheid is. En dat is wat ik dus vooral mis... Uh, in, in, in, in de Nederlandse winkels. En dat, bij sommige banken is dat precies einde. Dat wilde ik daar eventjes aan toevoegen. Ja. Ik heb het in Frankrijk meegemaakt. Je wordt correct geholpen, je wordt nekkens begroet. Uh, en ze begeleiden je ook nog eens een keertje. Als klant uh, vinden ze het prettig dat je gekomen bent. En dat vind ik een heel belangrijk element. Ja. Nou, bedankt Rienus Lucas. En ook voor je, je Belgische ervaring erbij. Uh, we gaan naar Marco van Gent. Hij komt uit Amersfoort. Welkom Marco. Hi Joost, goedenavond. goedenavond. Ik ben het volledig eens met je stelling. Ja. Uh, ik vind wel dat er een bepaalde nuance uh, in moet zitten. En dat zit, ik, ik zit zelf al 22 jaar in de detailhandel. Ja. Voor diverse filiaalbedrijven gewerkt. En er wordt simpelweg uh, niet opgeleid op het gebied van klantvriendelijkheid en klantgericht, uh, en klantgericht handelen... en klantgericht denken. Kijk, hoe kan dat? Het dus, ja, is toch het belangrijkste wat, wat er is bijna... naast dat je de, dat je, een beetje je winkel wat moet aankleden en wat voorraad moet hebben? Klantvriendelijkheid is het toch? Ja, nou, ja klantvriendelijkheid en klantgericht denken... dat is voor mij het allerbelangrijkste uh, aspect van een verkoper. Ja. Of überhaupt van iemand die in de winkel werkt. En je merkt ook dat als je dat doet dat mensen dat automatisch waarderen en automatisch teruggaan. Dat bedoel ik, eh, absoluut. En familie, vrienden en kennissen meenemen, omdat jij gewoon een aardige peer bent... Uh, waar ze graag hun spulletjes bij kopen. Ja, en vooral vind ik, omdat het zo is, uh, dat als er een, een positieve uit, uit de band springt... waarbij je denkt, hey wat bijzonder klantvriendelijk, dan valt het ook nog eens op... want de rest is allemaal uh, toch met huilen met de lamp aan. Kijk, Joost, en daar snijd je nou een punt aan waar het bij alle filiaalbedrijven misgaat... Want degene die, en zo zijn we dat in Nederland natuurlijk gewend, hè, die zijn kop boven het maaiveld uitsteekt, ja. die moet even een kopje kleiner gemaakt worden. Aha. En dat is in de detailhandel niet anders. Juist. Vreemd. Ik kreeg altijd te horen ja. dat mijn verkoopgesprekken te lang duren. Maar als je naar de cijfers keek, stond ik altijd bovenaan. Ja. En of het nou 20 minuten duurt, 7 minuten, 3 minuten, 1 minuut of een half uur. Wat maakt het uit als die klant maar met een grote glimlach de deur uitgaat... en ja. de kassa gelinkeld nou, heeft? Volledig met je eens, Marco. Ik ga naar de ABN Ambro, als je het goed vindt. Want die hebben dat onderzoek gedaan. En luister vooral mee, Marco van Gent. Dank je wel, hè. meisje met de rode aarde, Twitter nog eens. Ik ben winkelier en het volmondig eens. winkeliers onderschatten het belang van de service. Ja, dat is mijn stelling, luisteraars. Winkeliers onderschatten het belang van service in Nederland. 0800 1121. Kunt u mening geven, ook op Twitter. Dat is u met hashtag eens of hashtag oneens. Michel Koster van ABN Ambro, goedenavond. Goedenavond. Michel, jullie hebben dit onderzoek gedaan, dat heet Ken uw klant. Waarom eigenlijk? Uh, de achterliggende reden is, wat uh, ongeveer bekend is bij jullie ook, hè, dat ja, de sector natuurlijk enorm lastig heeft de afgelopen jaren. Ja. Uh, we zijn uh, eigenlijk terug op het niveau van 2000. Tegelijkertijd is er veel meer aanbod gekomen. En hebben we ook de online kanaal enorm zien, zien groeien. Nou. Nou, dus klanten hebben, klanten hebben eigenlijk meer keuze dan ooit. En dan kun je je afvragen is dat een probleem uh, ja, Voor de klant wellicht niet, maar uh, voor de winkeliers zeker wel. Ja. En wij willen eigenlijk uh, de, de winkeliers ondersteunen van... Uh, ja, waarom zouden de klant eigenlijk voor jou kiezen in plaats van, van voor de concurrent. En, hoe is je... en dat is de reden, ja. dat, de reden eigenlijk dat wij een onderzoek hebben gedaan... Uh, onder consumenten en zowel onder uh, de winkeliers. En is men ergens schrokken, bijvoorbeeld de Raad voor de Detailhandel, zijn ze, vinden ze, of zijn ze het er wel gewoon mee eens? Zien ze het als een, een wake-up call? Nou, ik denk dat, uh, dat uh, de, de rapport is vandaag uitgekomen, dus ik heb nog heel veel reacties gehad uh, mm. uh, van, van de sector zelf. Uh, ik denk dat we op het algemeen de mensen er wel mee eens zijn. Het is meer een, een wake-up call van, uh, uh, er zijn dingen geconstateerd van wat beter kan. Ja. Uh, uh, en de sector is daar ook van overtuigd. Maar tegelijkertijd blijft de consument aangeven... dat het wel niet goed genoeg is om op een winkel plaatsvindt. Nou ja, een kwart goed, precies. Jullie zeggen een kwart goed mensen niet. Dat is toch ongelooflijk blabberd... dat je niet eens in een kwart van de gevallen begroet wordt... Bij, als je een winkel binnenkomt. Dat is toch het eerste. En dat is, Absoluut ook mijn ervaring dat dat heel vaak niet gebeurt. Um, de klant is koning. Dat etiket kunnen we dan wel uh, inmiddels schrappen. Of niet, in Nederland? Getuige jullie nou, rapporten. Dat is, ja, ja, dat klopt. En uh, je kunt je afvragen, waar ligt dat aan? Nee, er ligt ook een deel aan de winkel hier zelf. Hè. Zolang wij uh, het personeel als echt een kostenpost uh, zien... Dan, uh, ja, dan gaat het personeel er ook naar handelen. Mm -hmm. Ik denk dat het heel belangrijk is dat uh, de verkoopmede niet zozeer als verkoopmede wordt gezien... Medewerker wordt gezien maar meer als serviceverlener... En de, de winkelieren moeten toegevoegde waarde leveren aan, aan de klant. Ja. Niet zozeer gedreven zijn om alleen maar producten te verkopen. Precies. Maar echt toegevoegde toeg waarde creëren. En, en moet dat dan, vind jij Michel, in de opleiding, zoals onze beller zei, veel meer... Ja, ik denk dat er wel... Ik, ik, denk, ik denk inderdaad dat uh, er best wel wat energie gestoken mag worden... in uh, het verder opleiden van, uh, van personeel. Uh, en het klant centraal stellen. Hè, van als, ik, uh, als ik lees, als ik hoor... Dat een, uh, ja, een, een kwart van de klachten die consumenten hebben. Uh, en daarvan wordt maar 1,5 opgelost. dan ben je er ja. een behoorlijk percentage achter. Uh, met onte, ontevreden klanten. Ja. En dat is nu juist het aspect waarmee je geen loyale uh, klanten creëert. Nee. En ik denk dat, dat dat een aspect is waar uh, zeker fysieke uh, winkeliers zich ook kunnen, kunnen onderscheiden. Ja, Michel Koster, ik bedank je zeer voor je, voor je reactie in Avondspits. En jullie waren de aanleiding voor deze stelling. Michel Koster, eh, van het rapport is ook ken uw klant vandaag gelanceerd. En dat blijkt uit behoorlijke lausie klantvriendelijkheid... Eh, moet ik u zeggen, in, eh, in Nederland. Wat betreft de detailhandel, is dat ook uw ervaring? Bellen door op 0800 1121. Jurgen van het Rift zegt... als ik voor de prijs ergens heen ga... mag ik ook geen superservice verwachten. Het is het een of het ander. Dat is mij oneens... Rob Schreper zegt Eens, winkeliers beseffen onvoldoende dat zij zich alleen middels service kunnen onderscheiden van internetshops. Kijk, dat is hem hè. Peter Koudstaal, Eens, Eerdmans, veel Nederlandse dienstverleners vinden klanten een hinderlijke onderbreking van hun werkdag. Vergelijk het dus met Japan. En Henny Bruuman zegt Eens, persoonlijke benadering en degelijk advies zijn ondergeschoven kindje. Klant is koning, staat helaas niet meer op één. Ik ga naar Christian Thomas, hij woont in Lochem. Christian. Goedenavond Joost, Hallo. ik wil graag reageren met twee dingen. Ten eerste dat dit rapport afkomstig is van ABN AMRO. Misschien <laughs> ik wel godsnaam, ja. als er nog ergens elke vorm van service is afgeschaft, is het bij de banken. En daarop is ABN AMRO zeker geen uitzondering. En mm. ik denk wel dat de stelling erg ongenuanceerd is. Ik ken talloze winkeliers. Ik ben er zelf geen, om dat even duidelijk te stellen, nee. waar je wel bijzonder veel service hebt. Ik had een, in mijn lagroom een klein stadje is met 30.000 inwoners in dit goedleverancier leverancier die alles wat met elektriciteit te maken had aan ons mocht leveren. Yeah. En die kwam ook braaf opdraven om zaterdagmiddag om half zes, als de wasmachine weer eens kapot was. Die man is kapot gegaan door het simpele feit dat mensen om een paar lulige tientjes minder bij ja. internet shops dingen kopen... En soms hadden ze de brutaliteit om ze te laten voorlichten bij deze winkelier... Ja. om vervolgens in de shop met hun mobiele telefoon bij het internet te bestellen. Dus ik denk mm -hmm. dat de stelling enige nuance beroep. Ja, jij zegt, zei ik, zei hypocriet... want aan de ene kant willen we voor het dubbeltje op de eerste rij zitten... andere kant, service uh, zoeken we ook, maar dat kan niet allebei. Dat is eigenlijk wat je zegt. Christian, ik houd er even bij, want de lijn was niet al te best. Zeg ik heel eerlijk, Jacqueline ten Klei het uh, zit uit mij... door webshops moet winkelen een belevenis worden. Klantvriendelijk en loyaliteitsprogramma's zijn belangrijk. Hashtag Radio 1, hashtag ik ga naar Janneke. Janneke Versteeg uit Utrecht. Goedenavond. Goedenavond. Joost, ik ben het ook helemaal met je stelling eens. Uh, ik heb zelf een keer meegemaakt dat ik uh, heel snel uit het werk vertrok... Uh, om uh, er alles aan te doen om voor zes uur een fotoopdracht op te halen bij de HEMA. En uh, daar werd mij gewoon de toegang geweigerd om, uh, hm. om vijf, misschien zelfs tien voor zes... omdat uh, men eigenlijk het hoogste tijd vond om naar huis te gaan... En uh, ja, dat zoiets vergeet je niet. En dan heb je ook voor een volgende keer het idee van uh, laat ik mijn foto's uh, maar ergens anders Jij uh, de Hema om op te halen. Voor alles? Of, of nou, nee, het zo... Or, nee, zo erg ook weer niet. Maar het, het is veelzeggend, vind ik, voor de service in Nederland. En ik merk ook op mijn werk, waar ik veel met buitenlanders te maken heb. Dat uh, in, het in het algemeen heeft, mij, heeft men de indruk dat het in Nederland zeer slecht gesteld is met service. Ja, dat is toch wel opvallend. Hè? Dat iedereen dat een beetje er aan over had. Als je in het buitenland bent geweest van jongens. Wat valt dat tegen in Nederland? Uh, nou, Janneke, ik dank je voor, voor je reactie, want je bent het met me eens. Ik vind het ook leuk als u belt met uw ervaring in de winkels. 0800 1121. Winkeliers onderschatten het belang van servers, zeg ik. We gaan naar Robert Engel uit Amersfoort ook. Goedenavond, Robert. Ja, Joost, goedenavond. Uh, Robert Engel uit Amersfoort. Ik ben zelf ondernemer en heb ook min of meer een winkel bij mijn bedrijf. Um, ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat uh, winkeliers en ondernemers de service niet onderschatten. En dat geldt niet alleen voor zelfstandige ondernemers zoals ik, maar dat geldt ook voor mensen die uh, een, een keten hebben. Als je bij bepaalde ketens komt, ik hoor net die mevrouw over de HEMA, maar ik heb het zelf meegemaakt bijvoorbeeld bij een blokker. Er zijn blokkers met uitstekend personeel en, ze zijn er, en daar kom je nog niet meer terug. Um, maar ik zou eigenlijk de stelling een beetje om willen draaien, want ja. ik vraag me eigenlijk af of de consument nog wel wil betalen voor service. En dat zei twee bellers terug, die meneer ook. Mensen maar, komen uh, dan, bij de winkel... Ja. winkel ja, je maar even? één vraag terug, waarom zou service meer geld moeten kosten? Omdat het altijd door mensen wordt uitgevoerd en dat mensen kosten nou eenmaal geld. En je kunt service natuurlijk in twee dingen onderscheiden. Service kan gratis zijn, dat kan een vriendelijke ontvangst zijn, dat kan een glimlach, dat kan een kop koffie zijn. Ja. En service kan ook zijn dat je iemand, iets voor iemand wil doen, maar dat daar nou eenmaal kosten aan verbonden zit. Service hoeft niet altijd, in mijn optiek, gratis te zijn. Oké, okay, gaat door. Uh, ik, ik, ik, ben, ik ben heel benieuwd of, of de consumenten uh, in de toekomst bereid blijven zijn om wat te betalen voor die service. Met andere woorden, wat een, uh, een aantal bellers geleden iemand zei: uh, men komt uh, bij een bedrijf, info informeert en gaat vervolgens op zoek naar de goedkoopste prijs op internet. Uh, er zullen steeds meer winkels moeten sluiten. En uiteindelijk hebben die mensen dan ook een probleem. Mensen moeten zich inderdaad bewust zijn van, wat wil ik eigenlijk? Ben ik bereid om, uh, om inderdaad ietsje meer te betalen en wil ik persoonlijk geholpen te worden? Of ga ik onpersoonlijk en neem ik genoegen met de allerlaagste prijs? Ja. Ik denk niet dat het direct aan de service ligt, maar de mensen moeten ook zijn nou, er wat voor te doen. Ik vind eigenlijk dat het bij je vak hoort. Als jij in een winkel staat, je staat niet achter het lopende band. Je hebt te maken met mensen, je groet ze normaal, je bedient die mensen, je vraagt wat ze willen. Dat is toch gewoon verdorie onderdeel van het vak, zegt uh, Robert. Dat, dat moet je toch niet zien als we, dat we daar maar weer voor extra moeten gaan betalen? Nee, wat je nu noemt is natuurlijk vo volledig normaal, dat, dat hoort bij het vak. Maar er zijn ook dingen waarvan mensen zeggen, ja, ik wil graag dat je dat doet. Ik noem maar wat, als je iets aflevert bij iemand en je brengt twee hoog, dan kun je dat heel normaal vinden. Maar je kunt ook denken, ja, wacht even, het internetbedrijf zet het achter de deur neer. Nou ja. Ik vind het fijn dat het hoog, hooggebracht wordt. Maar jij wordt wilt toch, mannen. Robert, dat de klant terugkomt? Daar is toch, daarom loop je toch twee trappen op? Dat is toch precies wat je doet, klantenbinding? Uiteraard, maar je moet wel begrijpen dat die twee trappen op, of het monteren of het meenemen van je, van je afval, ja, ja. dat wat kost. Als mensen dan zeggen, ik wil bij jou kopen, maar het moet exact evenveel kosten als op internet. En liefst toch iets minder. Ja, goed. En dat is wat consumenten vaak vragen. Nou oké, okay. dat is een punt Robert. Dank je wel. Ik, ik denk dat je er toch een punt mee maakt. Robert Engel, die zegt het gaat toch om geld uiteindelijk. En daar wordt, daar wordt, daar wordt, dat wordt verlangd. Als je service biedt, dan zal dat ook de, de centjes kosten. We gaan, naar, we gaan naar Fijke Kats. Hij is klantgerichtheidsspecialist, zeg ik het goed. En hij heeft die site www.houdenvanklanten.nl. Goedenavond Fijke. Goedenavond Joost. Ja, je hebt een gevleugelde ja. uitspraak begrepen van de, van de eindredacteur... en die is het volgende. Nederland is een land gericht op het verkomen van klachten... en het voorkomen van complimenten. En nou, hij is iets anders. Nederland is gericht op het voorkomen van klachten... en niet op het realiseren van complimenten. Oh, die is iets minder leuk, maar misschien wel ja. meer to the point. <laughs> ja. Um, ja. Wij zijn natuurlijk een land die... Uh, wij, wij zitten altijd aan de klachtenkant... Ja. en we zitten veel minder aan de complimentenkant. Nou, daar, daar raak je denk ik een spijker op zijn kop... Um, nou gaat het om de stelling van ABN AMRO die ermee kwam met het rapport. Winkeliers ja. onderschatten het belang van service. Dan zou je zeggen in crisistijd zouden ze elkaar moeten concurreren op service. Om die klanten uh, de winkel binnen laten vliegen. Uh, zeker met die online uh, toename die we zien. Hè? Iedereen bestelt online zo'n beetje. Waarom gebeurt dat niet in jouw analyse? Nou ja, we hebben er natuurlijk uh, een aantal sprekers hiervoor al wat over horen zeggen. Uh, ik heb altijd gedacht dat in crisistijd de klantgerichtheid zou toenemen. Hmm. Het lijkt wel alsof het tegendeel het geval is. Ja, en, uh, dat komt eigenlijk omdat uh, de mensen zitten, uh, zijn steeds onzekerder zijn over hun eigen rol en hun eigen functioneren. En uh, ja, als je het zelf niet naar je zin hebt in je werk, dan wordt het gedraaide lastig om dat naar buiten toe uh, uit te dragen. Dat het wel leuk is. En ik denk dat dat wel een deel van het probleem is. Gewoon de deprisering van de maatschappij bedoel je ook? Ja, zeker. Ik bedoel, ook, ook de regering is nou niet echt uh, heel erg enthousiast over alles uh, wat op dit moment speelt. En die spelen natuurlijk ook wel een voorbeeldgedrag daarin. En uh, mensen horen onderheen dat heel veel mensen ontslagen worden. Ja, dan gaan ze in hun eigen comfortzone zitten. Well, ja, en ik dadelijk. Ja, dan vergeten ze ook nog dat die klant daar nou juist zo belangrijk in is. Maar is dat dan typisch Nederlands vijken? Want in, we horen alleen maar jubelverhalen uit het buitenland. Daar begon Tim al over in het begin met Amerika. Daar, volgens mij zijn er in veel Europese landen crisistoestanden. Uh, maar de ja. die is daar toch een stuk beter. Uh, nou, dat is heel zwart-wit gesteld. Ik bedoel, uh, Amerika mag je helemaal niet met Nederland vergelijken. Dat is een totaal ander land. Um, toen Amerika, Disney in Europa begon... toen dachten ze, doe even op de Amerikaanse uh, school. Ja. Nou, daar kwam geen hond. En toen hebben ze de Noorse Fransen neergezet. Nou nou is het weer een groot succes. Hè? Dus je moet wel, <laughs> um, uh, we wel zorgen dat het, dat het aansluit bij, uh, ja. bij wat de mensen willen. Want als je in Nederland binnen, binnenkomt en zegt... ah, oh, leuk dat u er bent en hoe gaat het met u en wat fijn... nou, daar worden wij niet vrolijk van. Nee, genoeg. is ook zo. Wat viel jou meest op uit het rapport, als je het gelezen hebt... hoor, van Abin Ambro vandaag? Ja. Ah, ja, wat mij sowieso opvalt, en dat was ook in de discussie net... Het is allemaal een beetje negatief gesteld. Hè? Nee. Uh, uh, en dat, dat past bij Nederland. Ga nou lekker naar die, uh, genieten van complimenten in plaats van alleen maar op klachten te richten. Mm. En net grote discussie, service mag wat kosten. Ja, uh, dat mag zeker wat kosten. Want het, we hoorden net over iemand die zei, van, ja, naar twee hoog, uh, um, ja. dat, daar ga ik wat voor berekenen. Dan denk ik, nou, dat, dat kan je doen. Maar als je het niet doet en je zegt tegen de klant het is service... en je schrijft het weg onder je marketingkosten... Ja man, tuurlijk. Met, met vind je, vind dan, ik wel. Want dan kom je de volgende keer terug... Ja tuurlijk service hoeft helemaal niks te kosten wat mij betreft. Nou ja, dat is mijn lijn ook. Tuurlijk zijn er uitzonderingen, ja. maar het uitpakken weet ik wel, ophangen van dingen. Maar als je er maar duidelijk over bent, maar in een zaak zelf kun je natuurlijk heel veel service toevoegen... zonder dat de tuurlijk. klant ervoor hoeft te betalen. hey Feike, ik laat het even bij, ja. want we gaan nog wat minuten spenderen met onze luisteraars. Dankjewel, Feike van de specialist zo noemen we hem. Um, we zien het ook op Twitter binnenkomen, hoor. Een hoop mensen met, uh, met, met veel uh, instemmende reacties. Somporst zegt mij, eens niet te begroeten is het probleem, maar productkennis is ...vaak niet of nauwelijks aanwezig. Tom Luijten zegt ook eens enige nuance... ...vele verkopers verdienen minimumloon... ...ofwel hoe pays them peanuts Cat monkeys. Joop Meijer zegt ook eens... ...heb zelf voor ABN AMRO en ING gewerkt... ...verkocht uitstekend, maar mijn gesprekken waren te lang. En dat, vond hij, dat vindt hij korte termijn visie en breda... ...zegt mij op Twitter eens... ...maar vergeet niet dat er een wereld van verschil zit... ...tussen Randstad en de rest van het land. 0811 21, winkeliers onderschatten het belang van service... Gaan we even naar mevrouw Steenstra uit Den Haag. Mevrouw, goedenavond. Goedenavond. Ja, ik ben het er niet helemaal mee eens. Het zal natuurlijk hier en daar wel niet aardig zijn. Dat zal best. Hmm. Maar mijn man en ik komen wel eens bij de Jumbo. En er staat niemand ons te begroeten hoor. Dat niet. Hmm. Maar ze lopen altijd met je mee als je iets niet kan vinden. Ze hebben ons wel eens iets achterna gebracht. Wat ze dachten dat uit, uh, uit de voorraad was. Ga ja. op zoek waar je bent. Vandaag waren we voor het eerst van ons leven bij de Action, dus de nieuwe geopend. Ja. ja vreselijke winkel. Oh. Maar uh, ja, we hadden wat goedkope kopjes nodig. Ja. Een aardige jongen bij de kassa, gaf ons een bende papier om in te pakken. Uh, wilt u nog een paar tasjes? Ja, we wilden ook nog een paar tasjes. Nou, dus, ja. Goede ervaringen. Ik er heb al meegemaakt een meisje bij een kassa in een groot winkelbedrijf. Een beetje, oh, beetje somber kijkend. En uh, ik zeg, wat heb jij een mooie ketting om? Nou, dan weet je niet wat er erover komt, hoor. Ja, zo bedoelt u het ook. Een aardige reactie, heb je meteen een praatje. Ik heb een praatje. U, bedoelt, u moet ook van de klant zelf uitkomen, een beetje, ziek. Uh, ja, je hoeft u. natuurlijk niet iedereen over zijn bol te aaien. Nee, dat moet... En, uh, maar, ja... ja. Nee, maar mevrouw ik heb nooit last Ik heb vandaag dus ook bij een kledingzaak, die zal ik niet met name noemen in Rotterdam, een geweldige, heel leuke ervaring met een vent met wie ik ook heel goed uh, kon opschieten. Dat, dat is perfect. Alleen het valt zo op. En dat is eigenlijk mijn punt. Het zou juist niet moeten opvallen als je goede service krijgt in de winkel. Het moet standaard nee. zijn. Nee. Nou, wij hebben afgelopen dinsdag iets meegemaakt. We hadden een klein uh, feestje. We waren zaten bij Atlantic. Mag ik het wel noemen, hè? U mag het noemen. Ik kijk daar. En een van onze gasten werd onwel. Oh. Ze hebben een bed geregeld. Het is ja. natuurlijk een hotel, dus er zijn wel bedden. Maar goed, ze hebben een, een bed geregeld. Daar kon ze een, een, een half uurtje, drie kwartier rusten. Hebben ze niet geregeld. De, het eten was inmiddels koud. Hebben ze opnieuw klaargemaakt. Niet ja. geregeld. Ze... Ze waren ja. zorgzaam, ze wilden dan een dokter bellen. Mooi. Ik kan niet anders zeggen. Mooi, dat is service, dat is service. Ja, dat is service, mevrouw Steenstra. Ja. Bedankt voor uw belletje, want het was een mooie, een rijke ervaring, kan ik u zeggen. Dat, uh, dat u met ons, uh, waar u ons deelgenoot van maakte. Uh, mevrouw Steenstra, met vele ervaringen, van positieve zijde. We zien nog op Twitter binnenkomen. Ik ga nog even naar een uh, eentje vanuit Rotterdam hier. Otto Blitz uit Rotterdam. Goedenavond. Goedenavond, uh, ik spreek het inderdaad in nee, Ik wilde een ervaring uh, meedelen over Armin Amro zelf, die dat onderzoek heeft gedaan. Ja. Ik heb een, een, een aantal jaar geleden al een klacht ingediend naar aanleiding van een spaarproduct wat ze hebben. Het geloof vermogenssparen heet dat. Ja. En die, dat is een heel typisch product. Wat betreft het spaarjaar, dat spaarjaar loopt namelijk van 31 december tot en met de 30 december. Dus je zit eigenlijk in twee jaren tegelijk. Dat is waar. Meneer Blitz, ja. ik moet even stoppen, want ik dacht dat u een korte reactie kon geven. Maar ik snap dat het probleem is bij ABN Amber wat u bedoelt, en dat is de uitgever van het rapport. Ik laat even bij Otto Blitz, misschien een andere keer kunnen we verder praten. In ieder geval, dat, dat, dat, u was het er niet mee eens. De stelling Winkeliers onderschatten het belang van service. en was een mooie, rijke uh, hoeveelheid aan tweets en bellers die mij uh, begroeten als reactie op deze stelling. We gaan eruit voor kunststof. daarin zometeen acteur Tom Hofman. Morgen tot een tijd voor WNL vandaag de vrijdag met het laatste nieuws van het moment. In de studio is ook Peter Verhaar met zijn visie over het bankwezen in Nederland. 7 uur ochtends dus op Nederland 1. Kunt deze en andere uitzending van Avondspits terugluisteren op www.omroep.wnl.nl. Dank voor het luisteren, dank voor het tweeten, dank voor het bellen. Morgenavond een nieuwe vanaf al 7 hier op Radio 1. Dan kom je tot twee dingen. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Deze week gesprekken met ervaren vakmensen. Met recht van spreken. Hij ontwerpt al schoenen sinds zijn tienertijd. Jan Jansen is inmiddels 71, maar van stoppen wil hij nog niets weten. De schoenen ontwerpen vind ik het leukste van de rest. Dat is mijn hobby. En ik moet ook wel. Ik moet gewoon werken voor mijn geld. Jan Jansen over de twee liefdes van zijn leven. Schoenen en zijn vrouw Tony. Met recht van spreken. Twee dingen zometeen tussen 8 en half 9. Radio 1, het nieuws van alle kanten.